7 uur. Dit is Radio 1 met Clara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. U hoorde gisteren al een zeer kritische CDA-leider Buma... over het sociaal akkoord. Vandaag uh, moet duidelijk worden of het kabinet steun krijgt... in de Tweede Kamer voor het uh, akkoord. Hoort u in het NOS Radio 1-journaal. En in Boston zoeken mensen steun bij de kerk en bij elkaar. Zijn er emotionele verhalen op te tekenen. En dat deed onze correspondent Wessel de Jong. Eerst het NOS-journaal. Doen we met wat meegens. Het kabinet krijgt vandaag in de Tweede Kamer nog geen fiat voor dat sociaal akkoord. De oppositiepartijen zullen op elk onderdeel van het akkoord nog wijzigingen proberen aan te brengen. Het CDA sluit zelfs uh, uit, uh, niet uit dat het onderdelen van het akkoord zal gaan blokkeren. Steun van die partij is nodig in de Eerste Kamer. Ook D66 heeft al laten weten vandaag nog geen finaal oordeel te zullen geven. Zometeen na de reclame praten Lara en Marcel verder hierover met politiek redacteur Joost Vullings. Premier Rutte is veel te optimistisch over de kansen op een omslag in de economie. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder een groep vooraanstaande economen. Volgens acht van de tien economen is de kans dat de economie dit jaar nog gaat groeien, buitengewoon onwaarschijnlijk, of helemaal uitgesloten. In dat sociale akkoord werd afgesproken extra bezuinigingen uit te stellen als de Nederlandse economie nu en volgend jaar 1% meer groeit dan verwacht. Defensie heeft een groot tekort aan jonge militairen. Volgens minister Hennis Plasgaard lijkt de huidige organisatie te veel op een omgekeerde piramide: bovenaan veel ouderen en weinig jongeren aan de onderkant. Wat we zeggen is dat de uitstroom op dit moment te groot is en de instroom eh, te mager. Eh, dat heeft mede te maken met de woelige tijden waar Defensie op dit moment in verkeert. Reorganisaties, eh, vele functies die worden geschrapt. Door bezuinigingen verdwijnen bij de kruismacht 1200 functies. In het NMS Radio 1-journaal zegt de minister dat zijn een kleine top en een brede onderlaag van jongeren wil. Defensie probeert daarom vooral jong personeel te werven.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 De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben een envelop onderschept... waarin het dodelijke gif ricine zat. De envelop was bestemd voor senator Roger Wicker van Mississippi. Post aan senatoren wordt altijd onderzocht op gevaarlijke stoffen. Niemand op de postkamer is in aanraking gekomen met de ricine. Er stond geen afzender op de envelop. Volgens een Amerikaanse terrorisme-expert... zou de envelop het werk kunnen zijn van Al-Qaeda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 De burgemeester Van Meersen gaat een informateur aanstellen... die moet zoeken naar een nieuwe coalitie. Gewoon alle partijen eens even langs en eens even kijken... of er in Meersen een stuk of twee, drie mensen zijn... die op een verstandige manier de gemeente gaan besturen... en de zaak goed kunnen, kunnen beheren. Binnenkort komt er een onderzoek naar de onrust van de afgelopen weken in Meersen. Het weer nog. Vandaag veel bewolking. Misschien wat regen. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen waait het harder. Is er meer zon en blijft het wel droog. Na wat buien op vrijdag volgt er een droog weekend... met geregeld zon en ongeveer 12 graden. Verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker. Met files op de A4 van Vlaardingen naar Hoofdvliet... bij knooppunt Benelux, 3 kilometer. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij knooppunt Gorkum, 2 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. Bij Rotterdam-Sharloos 3 bij knooppunt Benelux 3 kilometer. En bij Spijken Nissen nog eens 2 kilometer. Londen staat vandaag in het teken van de uitvaart van Margaret Thatcher. Onze verslaggevers zijn daar te plekken. Nooit meer wassen dankzij zelfreinigende bedrijfskleding van Berendsen. Dat werkt makkelijk.nl. Wij van Sparta zijn best trots dat wij de elektrische fiets introduceerden in Nederland.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 betaalt u nu maar 3.695 euro en de andere helft pas in 2015. Kijk voor de voorwaarden op Citroën.nl. Citroën, Citroën creatieve technologie. Let op, geld lenen kost geld. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Make no mistake. We will get to the of this. Ja, dat kan president Obama wel zeggen. Maar voorlopig weten de autoriteiten nog bar weinig over mogelijke daders van de aanslag in Boston. De persoonlijke verhalen en indrukwekkende verhalen blijven wel komen. U hoort er zo één. We gaan eerst naar een heel belangrijk debat. Voor kabinet Rutte Ascher. Lukt het om steun te krijgen van de oppositie. Ja, want een sociaal akkoord afsluiten met de sociale partners, dat is één ding. Maar dan nog een breed draagvlak creëren in de Tweede Kamer. Iets na tien uur begint een groot debat daarover. Premier Rutte en vicepremier Asscher moeten vol aan de bak. Want de oppositie heeft de afgelopen dagen nou niet bepaald staan te juichen voor dat kerstverse akkoord. Politiek redacteur Joost Vullings in Den Haag. Joost, goedemorgen. Ja. ja, goedemorgen. Draagvlak zoeken dus. Maar Rutte heeft ook een hoop uit te leggen. Bijvoorbeeld over de extra bezuinigingen van ruim 4 miljard euro. Die dan weer niet door zouden gaan. Gelooft Rutte dat zelf echt? Ja, nou ja, ik vind het ook een, een vrij aparte afspraak in het sociaal akkoord. Maar vrijdag maanden de premier mij tijdens een interview daar toch echt meer vertrouwen in te hebben. <lacht> want door de... En niet zo ja, dat doe je dan natuurlijk. Hè? Er, is, er is echt wat veranderd. En dat akkoord ja, brengt rust en dat zet van alles in gang wetgeving. Ja, en Rutte denkt dus dat de economie daardoor een impuls krijgt. En hij ziet ook de export aantrekken. Dus hij zegt die bezuinigingen zullen niet nodig zijn. Maar ja, zijn eigen VVD-fractievoorzitter Halve Zelstra gaat ervan uit dat het kabinet uiteindelijk toch gewoon 4 miljard euro moet bezuinigen op Grindsjesdag. Nou, ik denk dat de oppositie wel geïnteresseerd is over je zou maar zeggen, waar de heren hun voorspellingen op baseren. Dus over dit onderwerp gaat echt flink gedebatteerd worden vandaag. Oké, okay, nou, um, de hamvraag is dan, gaat de economie aantrekken? Uh, NOS heeft met uh, tien economen gesproken, waarvan acht zeggen dat de kans dat de economie dit jaar nog gaat groeien buitengewoon onwaarschijnlijk of helemaal uitgesloten is. Dat betekent dan natuurlijk dat dat bezuinigingspakket gewoon weer van stal gehaald wordt. Hè? Um, dan komen ook de nullijn voor werknemers in de zorg, komt bijvoorbeeld weer in beeld. We, weet je al, kan jij zien of, of voorspellen of de vakbond dat gaat pikken? Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Daar heb ik me gisteren ook wel even mee, mee bezig gehouden. Uh, ten eerste is er al bij sommige verwarring... Dat, uh, uh, dat het kabinet echt zou hebben afgesproken... dat die bezuinigingen sowieso definitief van tafel af zijn. Nou, dat is niet het geval. Het is ook nooit geweest. Het begrotingstekort moet volgend jaar gewoon maximaal 3% zijn. Dus als het allemaal toch tegen zit, wordt er gewoon extra bezuinigd. Ja, en dan, en dan, dan, dan komt zo'n nullijn in de zorg komt gewoon weer terug. Hm. Uh, ja, en wat gaat de FNV dan doen? Schieten ze in actie? Ja, dat, dat, dat is is toch een vraag wat ook tijdens het debat aan de orde moet komen. Want er bestaan daar afspraken over. Dus afspraken die niet op papier staan in het sociaal akkoord... maar die wel gemaakt zijn daar aan tafel. Want als het FNV dan gewoon weer gaat actie voeren... dan krijg je toch weer arbeidsonrust. Nou, En het doel van het sociaal akkoord was nou juist om rust te creëren. Dus dat is wel, wel een cruciale kwestie. Ja, En dan de oppositie in de Tweede Kamer, Joost. De afgelopen dagen zie je negatief geweest. Veel commentaar gehad, maar ja, dat, dat hoort er natuurlijk een beetje bij. Is jou nou duidelijk of ze er iets in zien of niet? Nou, het, het wordt wel steeds helderder. Uh, nou, de PVV is vanaf begin af aan kraak helder geweest. geweest die steunen dat akkoord niet. Uh, dan wordt het wel wat ingewikkelder voor het kabinet erna. Uh, gisteren hoorden we Sibrand Buma van het CDA bij ons in de uitzending. Ja, en die zegt van ik ga het per onderdeel uh, beoordelen. En nou, dat gaat D66 ook doen. En dat is dan op zich wel helder voor het kabinet. Maar dat is niet waar ze op gehoopt hadden. En zelfs eigenlijk een beetje op gerekend hadden. Want het kabinet dacht altijd als wij een sociaal akkoord presenteren dan zegt het CDA tegen het gehele akkoord ja... of de combinatie van D66 en GroenLinks. En dan heb je gelijk voor het hele sociale akkoord steun. En dan kan je gewoon verder. En dan is het ook gelijk helder. Hele batterij wetsvoorstellen kunnen er dan in één keer doorheen geduwd worden. Maar ja, nu zeggen alle partijen... nou, er zitten dingen in, in, in, in, in die ons bevallen, dingen in die ons niet bevallen. En dat gaan we gewoon ieder voorstel op zichzelf beoordelen dan kan je uiteindelijk voor het totaal nog wel steun krijgen. Maar het maakt het voor het kabinet wel allemaal heel erg ingewikkeld. En welk onderdeel ze dan gaan steunen en welke niet, nou, dat zal vandaag nog echt niet uh, allemaal duidelijk worden. Is dat wel vol te houden voor zo'n kabinet, Joost? Want dan is er dus geen sprake van breed draagvlak uh, in de Eerste Kamer. Laat staan in de Tweede Kamer. Ze uh, sprake van zeer gefragmenteerde steun. Hoe, hoe, hoe verloopt dat voor zo'n kabinet, denk je? Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk al een woonakkoord. En, en nou ja, er zijn 67 maatregelen in het sociaal akkoord. Dus als je heel flauw bent, zal het leiden tot 67 akkoorden met verschillende coalities. Nou, er zullen een aantal maatregelen, daarvoor is geen wetgeving nodig... en een aantal dingen zullen vast geklusterd worden. Maar het komt erop neer dat dit kabinet een heleboel akkoorden moet sluiten. Uh, en dan zijn er ook nog heel veel andere dingen die naast het sociaal akkoord geregeld moeten worden. Mm -hmm. Met inderdaad iedere keer andere partijen, die dan waarschijnlijk altijd weer wensen hebben... En die wensen moeten wel allemaal op elkaar passen. Dus het wordt echt, ja, premier Rutte wordt een soort componist van een ingewikkeld bouwwerk van akkoorden. En of het ooit een mooi muziekstuk zal worden, ja, dat valt inderdaad te betwijfelen. Joost Vullings, dankjewel. wel. uiteraard hoort u later in deze uitzending meer over het sociaal akkoord. Wij spreken onder andere met Arie Slob van de ChristenUnie. Twaalf minuten over zeven, we gaan naar Boston. Dan was het gisteren een dag van verdriet en reflectie. Correspondent Wessel de Jong bezocht gisteravond een waken vlakbij de plek des Onheils. Honderden mensen komen hier de trappen op van de Arlington Street Church. Een Unitarian Universalist Church. En er is hier een ecumenische dienst. Waarom kom je hier? Om you respect um, te you know, pay aan iedereen die that was. Affected yesterday by everything that happened. Ik kom hier om mijn respect te betuigen aan iedereen die met de aanslagen te maken had. Dank u. Oké, okay, ook een kaarsje uitgereikt... I hope someday you'll join us, and the world will present and the world will live as one. Well. Yesterday our city was terrorized, today we gather heartbroken and angry and afraid. En een van de dominees spreekt een gebed uit... speciaal om stil te staan bij deze terreuractie. Give in the very at the root of Eerder op de dag, prachtig weer. In een historisch gebouw in het centrum... is een zogeheten resource center is er ingericht. En dat verleent hulp aan alle hardlopers die in de problemen zijn geraakt. Politie, psychologische hulp, leger des heils, ze zitten hier allemaal. Uh, no, but my mom did. Uh, it's very well organised. Ik zelf heb hier geen gebruik van hoeven maken van het resource centrum. Maar mijn moeder wel. Ze moest haar tas terugkrijgen. Het uh, was kind of uh, an emotional day as it was. Wat is your name? Wie ben je? Matt Detloff. He was missing his mom. We well, were all at the finish line and we couldn't get a hold of uh... Zijn vriend valt hem dan bij. Ja, weet je. Gisteren is hij anderhalf uur lang is die zijn moeder kwijt geweest. And uh it took about an hour and a half and it was like the best text message we got from then we all started crying because it was so great that we finally got a hold of her. was na anderhalf uur kreeg hij een smsje dat ze terecht was. Met z'n allen hebben we gehaald. And so I knew that she was gonna be done within you know 10 or 15 minutes. And then 15 minutes came by, 20 minutes went by, and, and nothing happened. And I didn't hear anything. De laatste update van mijn moeder had ik gekregen, ongeveer dat ze nog zo'n kwartier voor de finish was. She, I was looking at my watch and realistically, she she should have been done right around the time that we we heard the explosions. En ze moest dus aankomen precies op het moment dat de explosie afging. So that's when I started to panic. And then, uh... Is dit je moeder? This is yeah. her, yes. Yeah. En hier komt de moeder. You were gone for one and a half hour. <laughs> it was the longest time of my life. And when I finally saw him, it was the best. Moment of my life. Where were you actually? I was about a half a mile away. Um, I had to walk up Heartbreak Hill because I was so tired. So you slow down a bit. Op het eind, ik moest nog een heuvel op. Toen ben ik vertraagd. It was your dad. Um, it was my dad. My dad passed away in October. And I think he stopped me. Mijn vader die is in oktober overleden. En die zei tegen me: als je moe bent, dan moet je gewoon rustig lopen. Okay. And so I was out of harm's way. En dat is mijn redding geweest. Wessel de Jong vanuit de Boston. En zo dadelijk na acht uur hoort u hem over de stand van het onderzoek naar de twee bommen. Hoe is het op de weg? John Bakker, zien zie een ongelukje op 15 uh, ja. ja, dat was een ongeluk inderdaad op de 15 Vanuit Rotterdam naar Europoort bij knooppunt Benelux. Er staat nog wel acht kilometer file, maar alle rijstroken daar zijn weer vrij. Dat is eigenlijk de enige file die opvalt, want de rest valt allemaal reuze mee. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews tot half tien het NOS Radio 1-journaal. In Londen wordt vandaag op grootste wijze afscheid genomen... van voormalig premier Margaret Thatcher. Op haar achtste kreeg Margaret, Maggie, al een prijs voor het voordragen van poëzie. En dat vond ze toen doodnormaal. In haar geboortedorp, Grantham, hebben heel veel mensen... een dierbare herinnering aan Thatcher. Zo klonk het waarschijnlijk als Maggie Roberts thuiskwam van school. Nu klingelt het belletje in een winkel waar je wellnessproducten kunt kopen... In de tijd dat Margaret hier woonde, had haar vader er een kruidenierszaak. Vader Alfred Roberts was niet alleen ondernemer, maar was ook actief in de kerk. En in de plaatselijke politiek. Hij is zelfs burgemeester geweest. Voor het winkeltje kom ik Christine Mary Cooper tegen. Zij zat samen met Margaret op de lagere school. Cooper, een paar klassen hoger, want zij is 91. Ze was een heel knieke, serious kind. En... Um... She was more of a studying type of person and uh, well read. She liked to read books. Maggie was heel leergierig, zag er altijd onberispelijk uit en ze las boeken. Behoorlijk ambitieus dus toen al. Yes, really she was. En ze droeg gedichten voor. Daar won ze ooit een eerste prijs mee en dat vond Margaret eigenlijk heel vanzelfsprekend. Herinnert Cooper zich. One of the ladies said to her, you were lucky. Oh, no, I deserved it. Thatcher was toen acht. Ze vloog door de basisschool en ging toen verder op de KGGS. Een chique meisjesschool in de stad. Die er nog steeds is en die nog steeds tamelijk elitair is. En nog steeds uitsluitend voor meisjes. In de pauze zitten er drie buiten te roken. Ze zijn er trots op dat ze op dezelfde school zitten... als de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. Ik ben feminist en ik vind het ongelooflijk wat zij heeft bereikt... in een tijd dat je als vrouw niet echt voor vol werd aangezien... en al helemaal niet in het parlement. En dan kom je ook nog eens uit zo'n onbeduidend stadje als Grantham. Yeah. Grantham is inderdaad niet groot... Tien minuten lopen vanaf de school en je staat in het plaatselijke museum. Waar ze nu natuurlijk helemaal losgaan met de belangrijkste Brit die hun stad heeft voortgebracht. Tijdelijk zelfs belangrijker dan Isaac Newton die hier ook vandaan komt. Zijn standbeeld, dat normaal gesproken naast de kassa staat... ...is ingeruild voor een authentiek blauw mantelpakje van The Iron Lady. Is it when she started? She became a minister, Samen met nog wat andere kenmerkende kledingstukken. Schoenen met hakken van blauw satijn en een blauw handtasje. How did you get this stuff? Donated. Door haarzelf aan het museum geschonken. De afgelopen week was het druk in het museum, niet alleen vanwege die Thatcher-spulletjes, maar ook omdat je hier een condolianceregister kunt tekenen. Net als in het gemeentehuis een deur verderop, waar mensen van allerlei pluimage en leeftijd hun herinneringen en wensen hebben opgetekend, zegt de medewerker van de gemeente. Not just political people, but surprisingly young people, some yeah. of them, yeah, school children and young parents, so yeah, quite a surprising range. Als je, zoals ik, de complete Thatcher-tour hebt gedaan... dan denk je dat Maggie hier alleen maar vrienden heeft. Maar dat is niet waar, weet ook de 91-jarige Christine Cooper. It is divided. Er zal vast een standbeeld komen voor Margaret Thatcher. Het museum is al druk bezig de benodigde 100.000 pond bij elkaar te brengen... met de verkoop van mokken en andere souvenirs. Maar het blijft oppassen in Grantham. Het moet goed well protected. Want ik mensen die zijn om te devasteren. Of iets silly. Roepau maakte deze reportage in Grantham, geboortedorp van Margaret Thatcher. Roepau doet samen met correspondent Anne Zane op Radio 1... verslag van de uitvaart van Margaret Thatcher. Die begint later vanochtend. Vorig jaar is hij silenced by the night van Keen. Het is zeven minuten voor half acht. Wij gaan uh, naar Mark-Robin Vissen, die is in Rotterdam. En houdt zich bezig met, kunnen we het stellen... 12 twaalfkoppig monster van de jeugdwerkloosheid? Mark-Robin? Nou, ik denk wel vijftien koppen, Lara. Want uh, als ik het goed bekeken heb... dan is de jeugdwerkloosheid inmiddels gestegen tot vijftien procent. Dus uh, dat mormel, dat wordt steeds groter. Zullen we maar zeggen. En ja, hoe dat uh, te bevechten, hè, dat uh, is natuurlijk een grote vraag. In Rotterdam doen ze in ieder geval een voorzet met een startersbeurs... voor jongeren die geen baan kunnen vinden. En ik had het vanmorgen al even met mijn persoonlijke assistent Joost over... die bij ons stage loopt. Als hij solliciteert, vertelde hij mij, dan zijn er minstens 500 sollicitanten... waar hij dus tegenop moet. En zie je dan maar eens uh, te redden, hè? Aysse, goedemorgen. Goedemorgen. Aysse Altoenda, zeg ik het zo goed. Ja. Die uh, probeert ook al een tijdje aan de bak te komen. Klopt. Hoe gaat dat? Niet zo best. Het Vertel eens, wat is je de laatste tijd allemaal overkomen? Ja, er is me niet zoveel overkomen, maar er is gewoon geen werk. Vooral nee. in de richting waar ik uh, op zoek naar was. Ja. Wat voor diploma's heb je? Ik heb mijn SPW 3 afgerond. Ja? En... Nee, niet eigenlijk. Daarna ja. heb ik gewerkt in de kinderopvang. Aha. Uh -huh. Luisteraars, Ise staat er helemaal klaar voor. Ze heeft een felrood power, een powerkolbeertje aan... Een ministerieel, Colbertje, mogen we wel zeggen? Ja. Want jij bent uh, helemaal voorbereid op uh, hoog bezoek vandaag hier in Rotterdam. Klopt. En jij gaat als eerste hier in Rotterdam... een van die, hoeveel zijn het er ook alweer, 125 startersbeurzen krijgen. Ja. En hoe gaat dat er dan uitzien? Wat heb je dan als je een startersbeurs krijgt? Nou, een startersbeurs heb je in een contract van 32 uur in de week, als het goed is. En dat mm -hmm. is... Uh, uh, ja, bij een leerbedrijf, zeg maar. Dus je, je komt eigenlijk om te leren en daar krijg je een vergoeding voor. Ja, ja, ik heb gehoord dat de vergoeding 500 euro is. En de werkgever die krijgt dan dat grotendeels via subsidies weer terug. Maar dan denk ik van 500 euro kan je toch niet, uh, kan je niet van leven? Daar kan je wel van leven. Misschien niet heel breed. Hmm. Maar het is, uh, ik zou het zo zeggen, ik vind alles beter dan uh, de uitkering. Ja, ja. En het gaat natuurlijk over het, er, het ervaring, ja, ervaring opdoen, hè? Ja, ik had ook inderdaad kunnen kiezen voor de uitkering. Maar ja, dan bedoel, nu heb ik gewoon de kans om uh, werkervaring op te doen. Ja. Nou, we spraken vanmorgen al even met jouw toekomstige werkgever, zullen we maar zeggen. Hey, Johan ja. van Hagen, die is de directeur van Challenge Sports, zoals het zo mooi heet. En dat is geen sportwinkel? Nee, dat is geen sportwinkel. <laughs> Vertel eens wat het is. Nee, we, we doen gewoon heel veel met sport, met jongeren en ja. sport. Maar het is eigenlijk een reïntegratiebureau ja, re hè? Ja, een reïntegratiebureau inderdaad. Ja, waar jongeren dus worden gestimuleerd, jongeren zoals jij? Ja, die worden gestimuleerd om naar school te gaan of inderdaad een baan te zoeken. Ja. En er zit altijd een stukje sport bij. Ja, dat wordt, dat, er komen hier wel eens bekende sportmensen een balletje opgooien... die vertellen over hun motivatie enzovoort. Klopt. Ja, dan nou ben ik zelf heel erg sportief. Ben jij ook heel erg sportief? Een beetje. Ik maak een grapje hoor. <laughs> Volgens mij zijn we allebei niet heel erg sportief. Nee, niet heel erg. Maar je kunt wel zoiets zo als sport gebruiken... Hè, als het gaat over motivatie. En... Klopt, inderdaad. Ja. Zeker. Wij kijken nu eventjes rond in dat zaaltje... waar straks de minister... want er komen hier geloof ik wel 35 wethouders... uit het hele land uh, luisteren naar uh, dat verhaal over die uh, over uh, beurs. Over die beurs <laughs> <Ja>. <laughs> en wat is jouw rol dan? Is dit ook je eerste werkdag hier? Ja. Je kunt meteen aan de bak. Inderdaad. Ik <laughs> teken het contract vandaag. En dan, uh... Ja, dan mag je hier straks in deze spotlight. luisteren, want we staan in de spotlights op het podium. Gaat Iser straks haar studiebeurs... Ja, haar leerwerk overeenkomst tekenen. Gefeliciteerd, Iser. Dank je wel. En heel veel succes. Bedankt. Uit goed uit Rotterdam. goed Groeten terug uit Hilversum. Irene Wust krijgt naar een heel mooi schaatsseizoen nu de Oscar voor schaatsers. Daar praten we na half acht over met Tom van Teck. Trouwens, we hebben nog wel meer te bespreken. Fabel. Witte wijn wordt gemaakt van witte druiven. Een andere fabel. Interim professionals zijn duurder dan vaste medewerkers. Benieuwd wat een vaste medewerker werkelijk kost...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 Het is half acht. Tijd voor het NOS-journaal. Dorad Megens, Goedemorgen. Goedemorgen. Defensie heeft een groot tekort aan jonge militairen. Volgens minister Hennis Plasgaard lijkt de huidige organisatie te veel op een omgekeerde piramide. Bovenaan veel ouderen en weinig jongeren aan de onderkant. Door bezuinigingen verdwijnen bij de krijgsmacht 12.000 functies... en dat betekent 6.000 gedwongen ontslagen. De minister wil een kleine top en een brede onderlaag van jongeren. En daarom gaat Defensie vooral jong personeel derven.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 In de VS is een envelop met dodelijk gif onderschept... die bestemd was voor een senator in Washington. In de envelop zat Ricine. Het gif was bestemd voor senator Wicker van Mississippi. Post voor senatoren wordt standaard uitgebreid onderzocht op gevaarlijke stoffen. Het stempel op de envelop was van Memphis, Tennessee en de FBI onderzoekt de zaak. En op Bonaire is het aantal overvallen de afgelopen weken flink toegenomen. Bijna elke dag zijn er op het normaal vrij rustige eiland... gewelddadige overvallen op winkels en bewoners. De politie van de bijzondere Nederlandse gemeente heeft een speciaal onderzoeksteam ingesteld. Tot nu toe zijn er drie zaken opgelost. Maar hoeveel mensen zijn aangehouden, dat is niet bekendgemaakt. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Zachte luchtstroom vandaag het land binnen en dat gaat gepaard met wolkenvelden. Maar er zijn ook brede opklaringen. De zon zal dus ook van tijd tot tijd schijnen. Uit de wolking kan vanochtend een enkel spatje vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vanmiddag krijgt de bolking wat vaker de overhand in het noordwesten en noorden. En daar valt dan wat vaker wat regen of motregen. De temperaturen gaan behoorlijk omhoog. Het wordt 17 graden in het noordwesten, 20 graden in het midden van het land en 21 in de zuidelijke provincies. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en die is eerst zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Neemt vanmiddag aan zee toe naar windkracht 5 en dat is dan vrij krachtig. Komende nacht trekken er veel wolkenvelden over het land. Dan kan er overal wat regen of motregen vallen. En die bewolking die verdrijft dan geleidelijk ook weer de warme lucht. Morgen gaan de temperaturen dus naar beneden. Maar er is morgen wel volop zonneschijn. Het is een schitterende zonnige dag. Blijft overal droog. Er staat wel een hele stevige wind. Zuidwestenwind is middagswindkracht 5 tot 7. Aan zee dus een harde wind. Temperaturen zijn gedaald naar 12 graden in het noordwesten... en 16 graden in het zuidoosten. Hier is informatie bij de AWB John Bakker. Met uh, nog geen 20 kilometer file. Het valt allemaal reuze mee. De langste files die staan op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. De Rotterdam Charloes 5 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A50 van Arnhem naar Os. Voor de Waalbrug bij Ewijk, ook daar 5 kilometer. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Wow. Maar is vaak van korte duur.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 Zes minuten over, half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. De kritiek op Hongarije neemt alsmaar toe. Premier Orbán van Hongarije komt steeds meer onder vuur te liggen... en hij laat zich zien vandaag. In Brussel hoort u zo meer over. Eerst pessimistische economen. Het kabinet wil extra bezuinigingen uitstellen... als de economie 1% meer groeit dan verwacht dit jaar en volgend jaar. Maar de kans dat dat gebeurt, is zeer onwaarschijnlijk. Dat zeggen economen in Nederland. We praten met onze verslaggever Eva Wiesing. Eva, jij hebt gesproken met tien vooraanstaande economen. Ik um, ben benieuwd, wat zeggen zij over die nieuwe plannen... en de inzichten en de voorspellingen van het kabinet? Nou, Verderweg, de meeste van hen die gaan absoluut niet mee... met het optimisme van Rutte. Wat ik zo al heb opgetekend, ongefundeerd wensdenken... totaal nergens op gebaseerd buitengewoon onwaarschijnlijk, het zal niet gebeuren op basis van deze maatregelen... Uh, volstrekt uitgesloten. Dat zijn zo'n beetje de reacties. Er was ook wel een ander geluid, moet ik zeggen. Hoogderaar Erik Bartelsman die zegt dat het misschien wel kan gebeuren. De stemming kan zo omslaan als het lentegevoel een beetje doorzet. Als het consument meer vertrouwen krijgt. Lans Bovenberg die zegt uh, het is niet reëel, maar wel mogelijk. Maar die andere acht die zien het dus allemaal absoluut niet gebeuren. Hmm. Ja, en die dus wel positief zijn, die hebben het over gevoel, lentegevoel. Ja, en heel ja. erg wat consumentenvertrouwen. En ook toch. Een beetje doorzetten op, op andere maatregelen die genomen worden. Ja. Dit moet meezitten, dat moet meezitten. En dan zou het wel kunnen. Maar dat is weinig concreet. Zijn er, eh, als je kijkt naar cijfers, echt geen tekenen dat er misschien wereldwijd wel enige verbetering te constateren is? Het punt is dat die economen zeggen, er zijn gewoon geen aanwijzingen. Maar wat het kabinet nu wil, dat is op dit moment gewoon nergens op gebaseerd. Uh, het Centraal Planbureau, dat is dé voorspeller waar het kabinet zich normaal altijd op baseert, die gaat uit van een half procent krimp dit jaar. En uh, die economen zeggen, het planbureau is altijd de afgelopen jaren veel te optimistisch geweest over de gevolgen van bezuinigingen. Maar nou, er komen nog heel veel bezuinigingen aan. Dus dat optimisme zal weer blijken. Dat kan bijna niet anders. En mensen zien gewoon dat hun huis en pensioenen minder waard zijn geworden. Nou ja, je zegt internationaal, de export trekt wel aan, maar je ziet ook, IMF is daar gisteren ook weer meegekomen, dat er groeivertraging is, ook in Europa, uh, ook de ons omliggende landen. Daar zijn we als land gewoon van afhankelijk. Mm. En dat is, dat is een beetje de basis waar, waar we nu mee te maken hebben in de economie. Ja, want wat Rutte probeert natuurlijk is die groeikurve omhoog te praten, hè? door ja. de, uh, <laughs> het consumentenvertrouwen ja. uh, een, een boost te geven. Zit daar niets in, kan dat niet? Is dat wat die ja. economie Zeggen eigenlijk? Nou ja, zij ze zeggen wij zijn gewoon te afhankelijk van het buitenland op dit moment. En, uh, en uh, Rutte die houdt gewoon te weinig rekening met zijn eigen maatregelen. Mm. Uh, dus dat, daar zit het hem eigenlijk in. Okay. Ja? Wat, wat als deze economen gelijk krijgen, wat betekent dat voor uh, de bezuinigingen die nu zijn uitgesteld? Nou, dat betekent dat het kabinet heeft gezegd, we gaan in augustus dan weer kijken hoe, uh, hoe het ervoor staat met de economie. Dan komen er weer nieuwe cijfers. En dat betekent dat we dan in Prinsjesdag, uh, als dat inderdaad tegenvalt, die groei, dat die bezuinigingen gewoon weer op tafel komen. En het opvallende vond ik bij die gesprekken met de economen, het was niet mijn vraag, maar daar kwamen ze zelf regelmatig mee terug, is dat heel veel van hen... die vinden toch die bezuinigingen onverstandig op dit moment. Dus het idee of dat, dat we vast moeten houden aan het begrotingstekort... van maximaal 3 dat dat nou eenmaal in Europa is afgesproken... Mm -hmm. dat idee, dat, dat, dat verwerpen heel veel economen op dit moment. Die zeggen, dat zijn maar cijfers. Op het moment dat de economie krimpt, dan moet je en meer blijven bezuinigen... want dan wordt die 3 ook steeds moeilijker haalbaar. Laat dat los. Mm. Dat is ook wel een beetje consensus op dit moment. Ja, want dan hebben zij dus ook niet echt een oplossing. Nee, zij zeggen gewoon van je moet een beetje uh, loslaten dat idee. Misschien is dat ook wel wat er in Europa langzamerhand gebeurt. Het IMF hintte daar gisteren ook op in, in hun uh, voorspellingen over de economie van dit jaar. Die zeiden ook van, uh, een beetje technisch hoor... maar die zeiden dat het nominale tekort van de 3% moet je misschien niet zo aan vasthouden... maar kijk meer naar het structurele tekort. Nou, dan moet je dat anders gaan berekenen. Want dus er moet wel een, een bepaald percentage zitten. Uh, dus zij zeggen ook van misschien iets minder regeren. Nou, als die stemming ook in Europa verder omslaat... Nou, dan zou uh, Rutte misschien en uh, kunnen blijven hopen op meer groei... en toch die bezuinigingen misschien verder kunnen uitstellen. Eva Wiesing, economieverslaggever, Hartelijk dank, zij vroeg dus. Die economen naar hun uh, mening over het sociaal akkoord... en de bezuinigingen die dan uitgesteld zouden kunnen worden... als de economie eventueel meer... Zou kunnen gaan groeien. Zo is dat. Maar dat geloven ze dus niet. En u vindt dat trouwens op onze website. Economer Rutte te optimistisch op uh, nos.nl. Dan, tien minuten over half acht. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd met je nieuwe ja. baan. Nou, dankjewel. Dankjewel. Ja, Tom, gefeliciteerd. Wij, wij gaan jou erg missen, Tom. Ja, nou ja, ik jullie ook, laat dat helder zijn, met eh, enorm veel plezier altijd mogen doen. En gelukkig mogen we het nog een paar ja, weken doen, fijn. dus dat gaan we ook gewoon eh, doen. En dan eh, gaan wij allemaal eens even onze eigen weg. Maar eh, ik blijf stiekem ook wel naar jullie luisteren hoor, wees gerust. Want je moet heel vroeg op hè Tom, net zoals wij. Ja, dat eh, ga ik nog eens even vragen hoe dat uh, allemaal <laughs> moet. Dus nou, ik ga ook nog een maar keer cursus, uh, <laughs> cursus lopen bij jullie, hoe dat allemaal gaat. Ja, heel goed. Zullen we het dan toch nog ja. even over sport hebben? Ja, dat is wel gaat, een leuk idee. In de ochtenduitzending is al een sportgesprek. Ja, is misschien een heel goed idee. Wie ja. weet, wie weet. <laughs> Tom, Jere Wust krijgt een prijs. En wat voor reden? Het is een, een, een soort van Oscar hè, voor schaatsers. Ja. Heeft ze het echt verdiend? Ja, die heeft ze echt verdiend. Er wordt altijd aan één ding opgehangen. In dit geval aan een drie kilometer race bij een wereldbekerfinale. Daar zal iedereen van zeggen. Ach, ook al was dat een geweldige race. Maar ze is Europees en wereldkampioen allround. Maar wat nog harder telt tegenwoordig. Drievoudig wereldkampioen. 1500 meter, drie kilometer en de ploegenachtervolging. En Wust is al lang een, heel lang een hele goede schaatster. En toch hing er altijd nog wel een soort zweem van onzekerheid over haar. En die heeft ze dit jaar echt helemaal weggenomen op alle manieren. Ze is ook echt uit de schaduw van, van Sven Kramer gekomen... Ze is echt de schaatserijzer van het jaar. En het is natuurlijk ook een beetje prijs. Dit is ook een mooi woord. Hè? De Oscar Matisse, een echte Oscar. En uh, ze zat in een heel warm land toen ze het hoorde, Maar ze was er hartstikke blij mee. En het komt haar zeer, zeer toe. in Een uh, ijsprijs in deze opwarmende tijd, gelukkig. Ja, even uitrusten daar. Hè? Eh, ja. Onder de zon. Wij moeten even voetbal hebben. Want in Engeland melden media dat Maher van AZ naar Manchester City zou gaan. Ja. Voor een mooi bedrag, 18 miljoen euro. Is dat verstandig als hij dat zou doen? Nou ja, het ligt een beetje aan vanuit welk perspectief je bekijkt. AZ zal blij zijn met 18 miljoen euro, want dat is ontzettend veel. Uh, Adam Maher is 19 jaar en het is natuurlijk ontzettend verleidelijk om die 18 miljoen, want daar hangt natuurlijk ook een enorm salaris aan vast om dat te gaan opstrijken. Als je puur vanuit voetbalperspectief kijkt, kom je bij een hele grote club waar de vraag altijd is hoe vaak je speelt en met wie en op welk moment. En voor je voetbalontwikkeling, zoals je dat zo mooi zegt, zou het natuurlijk veel beter zijn als hij nog twee tot drie jaar bij Ajax of PSV of waar dan ook in de eredivisie gaat spelen. Maar maar goed, er gaat altijd wel een zaakwaarnemer hem uitleggen. Als je dan je been breekt, dan kun je nooit meer aan die 18 miljoen zeg maar, komen. Yeah, dus yeah, yeah. meestal zie je toch dat de route gekozen wordt, de snelle, korte route. Als je al deze voetballers op een rij legt, dan zie je toch dat eh, zeg maar geduld... kijk eens naar Jan Vertongen, Christian Eriksen, dat soort spelers... die toch wat langer geduld hebben, dat dat over het algemeen op lange termijn... een veel succesvoller ja, weg is. Ik moet hierbij altijd aan Horst van Drenthe denken. Ja, bijvoorbeeld. Dat is ook iemand. Afgelopen zondag had hij drie keer gescoord bij een club die we allemaal moesten op zoeken waar die dan überhaupt speelde en mm -hmm. hoe die eten en zo. Dus dat zegt ook wel iets. Dus dat soort zijn de voorbeelden waar je het vaak mis ziet gaan. En uh, ja, nogmaals, uit puur voetbaloogpunt en carrière oogpunt zou het veel beter zijn om nog even geduld te hebben. Maar de verleidingen zijn groot en uh, nou, misschien dat die Rutte dan een beetje kan helpen met wat aankopen te doen, dan komt de economie weer een beetje op gang. Dus vanuit dat perspectief uh, zou het wel goed zijn, maar voetbaltechnisch zullen velen hem aanraden nog even geduld te hebben. Tom, tot morgen. Yo. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Extra bezuinigingen op de publieke omroep zijn onzeker geworden, bleek gisteren uit het debat. U hoort straks de staatssecretaris. Eerst naar Hongarije. Marcel zei het al eventjes. Eerst lag de Hongaarse premier Viktor Orban in Europa onder vuur door zijn strenge mediawet. En nu zetten zijn grondwetwijzigingen kwaad bloed. Orban maakt van Hongarije een dictatuur. Dat zegt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. Ze ging daarover in debat met CDR Wim van den Kamp. Correspondent Tijns AD volgde dat debat. Wat hij doet is inderdaad de pers inperken... Uh, hoge rechters ontslaan en zijn eigen vrienden er neerzetten... Uh, in culturele organisaties en in theaters vrienden neer, uh, neerzetten... Uh, toezicht op de pers door vrienden laten doen de positie van zeg maar, homo's uh, in het land uh, beperken. En, uh, en dat zal het CDA toch uh, de wenkbrauwen doen fronsen. Nu ook een heleboel religieuze organisaties in de band doen. Wim van der Kamp, CDA, uw partij zit in die uh, politieke familie. Hè? De grote Europese fractie van Christendemocraten, Conservatieven... Wat doen jullie met zo'n Orban? Fluiten jullie hem terug? Zetten jullie hem op zijn plaats? Orban is er een meester in om uh, precies langs uh, de scheidslijnen van de Europese recht uh, te lopen. Nu ligt er een uh, brief hè, van de Europese Commissie. Die hebben vorige week vrijdag gezegd, op die en die punten hebben wij toch ernstig getwijfeld. Dan zegt hij, niks aan de hand. Volgens mij en naar de letter van de wet en naar de geest van de wet is hij bezig om een staat te creëren waar minderheden, of dat nou seksuele minderheden zijn, of etnische minderheden of religieuze minderheden geen bescherming meer genieten. Ja. En dat gaat toch in tegen alle Europese Heel waarden. Heel simpel, maar, maar... loopt hij nou de Europese uh, waarden aan zijn laars of niet? In de kant. Kijk, op een aantal punten doet hij dat wel. Maar wat mevrouw Sargentini graag wil, het hele Hongaarse proces in de schoenen schuiven van Fidesz, onze zusterpartij. Ik heb begrepen dat de grote Europese fractie, waar CDA ook toe behoort, een paar dagen geleden Orbán een ultimatum heeft gesteld. Je gaat nu heel snel wat dingen wijzigen, anders gooien we uw partij eruit. Klopt dat? Dat kan ik niet bevestigen. Maar ik vind wel dat het constant vergoeilijk wordt en dat het heel zacht blijft. En als ik het mag vergelijken met Italië... Uh... U heeft zich ook regelmatig kritisch uitgelaten over Berlusconi. Maar echt doorpakken deed men niet. Pas toen Berlusconi spartelend op de grond lag, konden de Christendemocratische familie trok zich ervan af. Wat moet Europa dan doen? Wat moet de EVP, de grote fractie van Christendemocraten en dan doen? De Europese Unie heeft nu op allerlei punten onderzoeken lopen. U, u weet helpen. waar de tekorten zitten. Maar u zegt, ach ja, ik heb, ik heb grote zorgen. Maar wat zou helpen, is als het leiderschap van de Christendemocraten in Europa tegen meneer Orban zegt, zo kan het niet langer. Nieuwe landen komen er nog bij de komende jaren, Wim um, van der Kamp. Als je dit niet goed afhandelt? Als wij dit niet uh, netjes uh, handelen en ook Orbán niet onder druk houden... dan krijgen we over een paar jaar in Albanië, in Kosovo, in Bosnië-Herzegovina... hetzelfde probleem. Ja, dat is een testcase. Maar dat was Italië ook. En daar zijn de christendemocraten hebben zwaar gefaald. Nu falen we op, als Europa op deze testcase. Want wat blijkt nou? Lidstaten willen elkaar... We willen elkaar niet scherp houden, we willen elkaar niet bij de les houden. Ja. Zometeen debatteert in Straatsburg het voltallige Europese parlement over deze kwestie. Het is nog onduidelijk of de Hongaarse premier daar zelf bij zal zijn. Verkeersinformatie bij de AWB. John Bakker John, dat gaat mis bij Almere. Uh, ja, er is, er is inderdaad een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Gordon naar Almere. Zorg bij knop het Lunette nu voor een file van 2 kilometer. Maar er zijn wel drie rijstroken afgesloten. En voor de rest valt het eigenlijk wel mee. 50 kilometer alles bij elkaar. Het is 12 minuten voor 8. Wij gaan luisteren naar Gabriel Rios. Tuno Mequieres.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 en Y se compan la canché, mujer en para ti, mujer en pa' allá, y no me importa más, yo me levanto por la mañana, mami. Es que no puedo más, eh, tú no me quieres, tú no me quieres, tú no me quieres, pa'. Tu no me quieres para no me quieres pa man, ay mama. Staatssecretaris Dekker van Mediazaken. Om een extra bezuiniging van 100 miljoen voor de publieke omroep de door te krijgen. Blik gisteravond in het debat. Verslaggever Marcel Bril luisterde mee. 200 miljoen snijden in de publieke omroep. Afgesproken in de vorige kabinetsperiode. Dat was nog het daaraan toe.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 Ja, er is nog wel wat tijd voor de staatssecretaris... om eventueel tot een oplossing te komen. N -n Niet dat wij erop zitten te wachten, maar deze bezuinigingen... staan vanaf 2016 wel in de boeken. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben een envelop... met het dodelijke gif Ricine geadresseerd... aan senator Roger Wicker van Mississippi onderschept. Fox News alert. Uh, breaking news that we just brought to you. Fox News confirming that uh, senator Roger Wicker... A Republican from Mississippi... Volgens Fox News is niemand in aanraking gekomen met het gifpost aan senatoren wordt altijd onderzocht op gevaarlijke stoffen. Ricine is duizend keer giftiger dan cyanide. Het is nog onduidelijk wie de envelop heeft verstuurd. In de envelop zat naast de giftige stof ook een brief met een bedreiging. U hebt eerder niet naar mij geluisterd, nu zul je dat wel. Zelfs als daarvoor mensen dood moeten, stond daarin. Hmm. Omroepbestuurder en presentator van Omroep Max, Jan Slachter... gaat de staat aanklagen. Slachter zegt tegen het AD dat burgers te veel belasting betalen... voor de publieke omroep. Sinds de afschaffing van het uh, kijk- en luistergeld in 2000... betalen we allemaal 1,1 aan inkomstenbelasting... voor de publieke omroep. Ik heb laten uitrekenen dat dit uh, veel te veel is, zegt hij. Scootmobiels en grote elektrisch aangedreven rolstoelen mogen het Rijksmuseum niet in. Vier dagen na de feestelijke opening van het museum komen de eerste kinderziektes aan het licht. Minder valide bezoekers blijken soms voor een dichte deur te staan, meldt het de Telegraaf. De Philipsvleugel, waar de topstukken van het Rijks tijdens de tien jaar durende renovatie te bezichtigen waren, was wel toegankelijk voor mensen in scootmobiels. Minder valide mensen mogen wel in een duwrolstoel naar binnen. Maar ja, dat betekent voor veel mensen dat ze dan niet meer zelfstandig het museum kunnen bezoeken. En natuurlijk niet iedereen in Duurrolstoel. Volgens een woordvoerder van het Rijk staan er in het nieuwe museum kwetsbare vitrines en zit een ongeluk in een klein hoekje. Bovendien passen scootmobiels niet meer in de lift. Vrouwen boven de 50 met een dikker buikje zijn beter beschermd tegen botbruggen. Boven de 50, ja. Beschermd tegen botbreuken, Dat heb je helemaal geen bescherming. Daar. Tegen, nou, voor dan slankere <lacht> leeftijdsgenoten. Schrijf, ik ben van mijn apropé. Ja, weet ik, weet Vrouwen boven niet. de 50 met een dikke buikje zijn beter beschermd tegen botbreuken... dan andere leeftijdsgenoten, schrijft het AD. Hebben Australische onderzoekers ontdekt in Sydney. Ze zien een duidelijke link tussen het groeiend aantal dames met overgewicht... en een daling van het aantal breuken. Yeah. Oké, okay, nu begrijp ik het. Uit uh, vijfjarige studie bij meer dan duizend mannen en vrouwen... boven de vijftig werd ontdekt uh, dat uh, buikvet bij dames... en de kans op botbreuken dat daar een verband tussen is. Vrouwen die gemakkelijk vet rond hun middel opslaan... maken doorgaans ook meer oestrogeen aan... wat dan weer bevorderlijk is voor de benen. En daarnaast zou een beetje overgewicht... een verstevigend effect hebben op de botten door de extra druk. Handig. Vetkussentjes verzachten tot slot ook de volk. Ah, ja, dat, dat dacht ik dus Handig. eigenlijk. Handig. Ja. Nou, ga ik dat ook nemen. Mannen blijken daarentegen geen voordelen... Oh uit hun bierbuik te halen. Dus. Nou, wow. okay. achterover vallen. Nou, op je rug. Ja. Heb je daar ook... Uh, nou, dus het uh, is lager. Oh. Het laatste nieuws. Half miljoen mensen langs de kant en dan ineens gebeurt dit. Everybody started running, panicking. De hulpverlening kwam direct op gang. Er zijn tientallen gewonden die naar het ziekenhuis moeten. Oh my god, they're dead. We still do not know who did this.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 inzicht grip resultaat De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door de Vaco bandenspecialist. Voorsprong boeken, kijk voor AccountView bedrijfssoftware op vismasoftware.nl.